Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Duitsland kondigt een eerste stap aan tegen Rusland. Het heeft te maken met een hele dikke gasleiding waarmee veel Russisch gas naar Duitsland zou kunnen worden vervoerd. Die leiding is nog niet in gebruik genomen, maar de Duitse bondskanselier Scholz zegt nu dat dat voorlopig ook echt niet gaat gebeuren. Is wel een dingetje, want er is veel geld meegemoeid, vertelt economieverslaggever Charlotte Waiers. Want voor Rusland is dat een hele belangrijke afzetmarkt. Die hoopt er daar uh, natuurlijk veel gas door te kunnen verkopen. Maar ook voor Duitsland, want Duitsland heeft gas nodig uit Rusland. Is erg afhankelijk uh, van het Russisch gas. En heeft binnenkort waarschijnlijk ook meer gas nodig. Het nieuws komt nadat de Russische president Poetin gisteren aankondigde dat hij militairen stuurt naar het oosten van Oekraïne. EU-landen zijn bezorgd en komen binnenkort waarschijnlijk met meer strafmaatregelen tegen Rusland. Een agent in Limburg is ontslagen nadat hij een boel regels heeft overtreden. Zo verwijderde hij een procesverbaal van een bekende uit het systeem, lekte hij informatie over controles en had hij contact met criminelen. Geen wc-papier, maar gratis zelftesten hamsteren. De Britse regering heeft aangekondigd te stoppen met het uitdelen van gratis zelftesten. En daarom leggen veel Britten een voorraad aan. Vanaf april gaat een zelftest daar rond de 4 tot 6 euro kosten. En de Olympische medaillewinnaars gaan van huldiging naar huldiging. Gisteren werden de sporters al gehuldigd in Amsterdam. En net is dat nog eens dunnetjes overgedaan in de Ridderzaal. Het is niet de laatste afspraak voor vandaag, vertelt mijn collega Edwin Cornelissen. Want na het ceremonieel in de ridderzaal verplaatst het circus zich vervolgens naar Paleis Noordeinde. Waar de koning en de koningin de Olympische sporters gaan ontvangen. En ja, dan gaan ze daar nog een samen zijn. Dat wordt afgesloten met een bordesscene voor de foto natuurlijk. Ze hebben dan ook niet zoals gisteren hun trainingskloffie aan. Ze staan zo in een oranje pak met hun medaille om. Natuurlijk op de foto. Het weer bewolkt, buien en een graad of 10 vandaag. We krijgen een koude nacht en morgen is het dan overwegend droog... regelmatig zon en een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De Velsertunnel de A22B Verwijk Velsen is dicht door technische problemen. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dat was er mee. Ja. Ja, dat is Brian. Dat is wel een heel abrupt eind. Heel abrupt eind. Eerst had jij nee. een, een eind aan breiden, maar. Nee, ja. Nu is het gewoon afgelopen. Nou ja, goed. Ja, stop er in één keer mee. Ja. Maar dat was in ieder geval weer een uh, heerlijk nummer ja. van uh, Brian Adams. Maar zijn nieuwe album. Uh... Oh, we hebben alweer iemand. Ja, ja, gaat er gewoon uh, doorheen, hallo, Ja. Ik praat met uh, Alishramat Arnim. Hallo? Ja, hallo. Ik heb uh, begrip. Ik praat nu met Perke. Ja? Ja, ja. Uh, ik heb begrepen, u verkoopt zingels. Uh, ja, ik heb, ik heb nog wel een partijtje, maar dat moet ik nog uitzoeken. oh kunt u, is... kunt u misschien iets vertellen over die partijtje die u nog heeft? Nou, ja... Even kijken, dat is wat Engels en Nederlands door elkaar. oh ja, dit is niet zo'n probleem. Nee, dit is wel mooi. Dit is precies wat ik zoek. Beetje variatie, zeg maar, erin. Ja. Ja. En verder? Die... Nou, ik... ik uh... Wat is die lift? Ik weet niet hoeveel. We, ik denk dat het er twee 300 zijn of zo. Zoveel? Nee? veel? hoeveel zijn? We? Twee of 300. Oh, en als ik neem die allemaal, wat, wat gaat me kosten ongeveer? Uh, nou, deze partij uh, uh, uh, zit je gaan op een eurotje per stuk. Oh, die is niet zo duur. Dus dat moet ik ze vertellen. En kunt u kunt u ons misschien iets meer vertellen over die uh, over, uh, gewoon in single? Bijvoorbeeld, pak eens eentje eruit, zeg maar. Ik nou, ben benieuwd. Ik, uh, uh, wat is die, de gemiddelde leeftijd van die? Die zijn jaren 70, jaren 80 ook. Oh, die zeg maar... Uh... Een, beetje, een beetje ouder. Uh, Little Richard zit erbij. Wie zegt u? Little Richard, is dat bekend? Richard? Little Richard. Nee, ik zoek alleen maar vrouwelijke, hè? Alleen maar vrouwelijke singles. Oh. Vrouwelijke zingers? Ja, vrouwelijke singles. Ja, die zitten er genoeg tussen. Er zit ook feestmuziek tussen van de havenzangers. En, uh... Havenzangers? Wie is, wie is havenzangers? Ja, dat is een groep. Nee, ik zoek, nee maar ik hoef niet groep. Gewoon zingels. Gewoon. Gewoon, singles. gewoon. Vrouw, singles. Ja, vrouwelijke zingels. Vrouwelijke zingels? Ja. ja zeg maar, is. heeft u de donkere, ja. donkerkleurig? Of, of, of heeft u blonde exemplaren bij? Oh, dat bedoelt u? Nee, dit zijn platen hoor. Nee, niet platen. Nee, echte, echte vrouwen. Hè? Echte zingels. Nee, die heb niet. Platen, niet platen, hè? Nee, nee, ik heb niks waar moeten platen. Kijk, ik, ik wil beginnen zeg maar, in uh, relatiebemiddelingsbureau. Ik denk ik kan goedkoop aankomen dan die singles. <laughs> dan ik kan uh, beginnen met die bureau, hè? Ja, leuk. Ja. Maar... Moet je proberen, maar die, dat soort singles heb ik niet. Oh, je heeft. Wat, wat, maar wat is die dan? Ik begrijp platen, niet. Platen, muziek. Oh, muziek? Een single is een kleine LP. Wat is LP? Een langspelplaat. Langspelplaat. Oh, zeg maar een poster. Nee. Muziek die je kan draaien op een pick-up. Oh, ja ik weet wel, dit is die apparaat met die ronde schijf, met die armpje, dat je zet ja, erop. Ja, precies. En dan krijg je krijgt die muziek eruit. En wie heb ik aan de lijn dan? Ali Schram uit Arnhem. Waar vandaan? Arnhem. meneer <laughs> Ali. Ik vind het wel een goeie van u. Maar zulke singles heb ik niet in de aanbieding. Ik vind het <laughs> echt jammer, echt waar. Nou ja, dan ik ga maar verder zoeken dan, hè. Ja, succes. Ja, dankjewel. dag Perke, <laughs> dag. Daag. Ja, altijd oh. lachen, dit Zelf hey. ja. Zoveel leuke humor. En elke keer weet je opnieuw wat te bedenken. Uh, ja, de vakanties gaan er weer aankomen, natuurlijk. Hè. Dus Echt waar? We gaan, ja, dat dus ja, zeggen ze ja, de, zijn, de zijn mensen zijn niet allemaal, al bezig, toch? Ja, ze zijn een beetje bezig. Maar de mensen gaan een beetje de zonne zoeken. En dan gaan we natuurlijk een hele hoop mensen weer naar Griekenland. En uh, gaan we een lekker Grieks nummertje draaien. Ja? Om in de stemming te komen, Jan. Dat bedoel ik. Yeah. Zo is het Juist afgestemd, dit is niet Radio Athene of Radio Constantinopel. Dit is gewoon ZFM op de dinsdag met ja, Luz Roem. en zelfs Bert, helemaal een dolle boel. Wat daar had een zelf. lekker nummertje toch. Is Vooral die mensen die naar Griekenland gaan, die zullen natuurlijk al uh, helemaal vol zijn. Ik kom zijn. in de hiermee. Ja. Ja, dat is leuk, toch? toch? Ja, ja, zeker wel. Hier maak je vrienden mee, echt ja. waar. Uh, Lus, jij had ook uh, rekening meegenomen. Uh, ik zit, zoals je weet, af en toe te... Altijd maar te zoeken naar leuke nummer. Ja, tuurlijk, Ervan, dat is Leuk, het is gezellig. En ik heb iemand gevonden. En ze heet uh, Marcia Hines. En ze is geboren op 20 juli 1953. En ze is een Amerikaanse Australische zangeres, actrice en tv-persoonlijkheid. Uh, zij debuteerde op 16-jarige leeftijd in de Australische productie van de musical Hair... En volgde met de rol van Maria Magdalena in de uh, musical Jessica Superstar. Dus het is geen uh, onbekende. Uh, er zijn niet veel mensen die herkennen, kennen, maar ik wilde hem toch draaien met dit uh, hele mooie nummer van haar. Many Rivers to Cross. Een, nummer, een mooi nummer. He? Ja, toch? Ik vond het... Uh, ik Goeie zangeres. Ja. Zeker. Oh, wacht. Ik zet hem weer nou, op. Nou, we gaan gewoon doen. Niet overdrijven. Nee, niet doorgaan. Hè, nee. Want uh, twee keer elkaar is niet de bedoeling natuurlijk. Nee, ja, dat wordt een beetje te veel. van. Maar het. blijf lachen, zal ik altijd zeggen. Ja, het. Net zoals Michael Jackson. Hè. Smile. Ja, dat was Smile en uh, Marco Jackson natuurlijk herkent door iedereen een uh, heel oud nummer. En Smile is uh, een populair popnummer van uh, origine en instrumentaal thema uh, in de film Modern Times van Charlie Chaplin uit 1936. En uh, in de tekst vertelt de zanger de luisteraars op de vrolijken en dat er altijd een mooie nieuwe dag is zolang je maar lacht. Dus dat is uitgebracht in die film, van was 1936. En in 1954 heeft Natkin Cole dit nummer ook uitgebracht. Het is als lied bekend geworden door Natkin Cole. En daarnaast is het ook nog door een groot aantal andere artiesten gecoverd. Een mooi nummer. En ik weet ook dat Jermaine Jackson dit nummer heeft gezongen... voor zijn broer op, zijn, op de begrafenis van Michael Jackson. Luus, jij mag verder. Oh ja, ik heb nog iets. Uh, er is vandaag ook weer die hele gezellige... Markt op het Vlimingplein, bij de Fomer in voor Noord. Uh, ik zag dat er uh, vandaag wel een heel veel gezellige kraampjes stonden. Het was behoorlijk druk weer. Leuk. En uh, dus het uh, bezoeken waard. En, uh, maar als u daar dan toch bent, loop dan ook even dat hele leuke winkeltje op het hoekje binnen. Voor die o zo leuke en betaalbare cadeautjes. Allemaal gemaakt. Door de bewoners van uh, Nieuw Unicum. Het is zo'n leuk winkeltje. Je kan er niet genoeg van krijgen. Ik loop er elke keer lang. Gezellig. Zo leuk. Ja, leuk idee. Zeker. En dan eigenlijk ook even een uh, compliment aan. Uh, want het was behoorlijk onsteunige dagen de afgelopen dagen. En een compliment aan alle hulpverleners. van zowel brandweer, politie. als van de vele buren die elkaar geholpen hebben. bij de stormen die over Zandvoort raasden de afgelopen dagen. En uh, daar hebben wij vast een heel leuk uh, uh, nummer voor. Ja, maar ik wil nog vergeten: eigenlijk één hele belangrijke groep, zijn de mensen van Spanelanden. Ja, maar Die zijn die, zo belangrijk. Als ik die, zie wat die doen en die beginnen morgens heel vroeg met ons dorp om mooi schoon te maken. En die vieze troep die sommige lui mensen achterlaten op te ruimen. Ja, En nou hebben ze dat allemaal gehad met de bomen en de takken. En ja, alles nou, maar daar ook. De brandweer, de politie ze hebben Iedereen, het, uh, ja. Echt uh, met, uh, met het noodweer, echt wel de nodige dingen moeten opruimen ja. met gevaar. Chapo voor deze groep mensen. En we hebben klaarstaan naar Marianne Rosenberg. Ik ben Willu. Oh, echt waar? Doe. Marianne Roosenberg, ik ben weer doen, Een groot heet een aantal jaren geleden. We hebben natuurlijk uh, wat agendapuntjes uit, uh, uit Haarlem opgenomen. We hebben natuurlijk in Zandvoort over wat activiteiten. En dat nee. mogen we natuurlijk helemaal niet vergeten. Uh, onder andere hebben wij in het Zandvoort Museum hebben een uh, tentoonstelling. met uh, sculpturale uh, kunst van hoog niveau. En dat is dan van 21 januari is het al begonnen. En uh, onder voorbehoud wel tot 26 juni gaat dat doorlopen. <coughs> Sorry. Het museum wordt ingericht door diverse kunstenaars... met betoverende grote sculpturen en installaties. Zij hebben zich laten inspireren door Zandvoort... en de strijd tussen de natuur en de stedelijkheid. De deelnemende kunstenaars zijn uh, alle landen bekend... en hebben een indrukwekkende tentoonstellingslijst... zoals Pim Palsgraaf, Marjolein Mandersloot, Betty Disco... Mirjam van der Linden, Paul de Reus, Herman Lammers... Uh, Midas Zwaan, uh, Rob Chevalier, Ralph Lambers en uh, Marlene Scherps... Daarnaast presenteren wij ook in de museumzaal... op de eerste verdieping een overzicht van alle sculpturen... van de Zandvoorsche buitenbeeldroute. Met informatie over de makers. Dat is natuurlijk erg leuk in ons eigen mooie dorp. Het leuke museum. Het Zandvoorsmuseum. Dus uh, breng een bezoek, zou ik zo zeggen. Toch? Er ja. zijn nog veel meer leuke dingen. Ja, natuurlijk. We gaan nog wat andere dingen met elkaar zoeken. Ja. Yeah. Maar we gaan eerst gaan wat bestellen. We gaan de kroeg in. En uh, Rauwen Heeser die zegt, uh, bestel hem maar. Ja. En dat op de Limburgers. Lekker nummer. Hè? Het kan allemaal weer ook. Trouwens. Het mag weer, het kan weer. En we zijn allemaal zo blij over de horeca. Maar ook voor onszelf, natuurlijk. Altijd lekker. Gezellig even bij elkaar in de groeg. Ja, precies. Jazeker. Uh, Luus, had jij wat te melden? Ja, want er uh, mag weer van alles. Dus uh, we gaan gewoon weer uh, gezellige dingen opnoemen. Zo kunnen de uh, kinderen weer uh, uh, samen met uh, Maike. Uh, Kappel en het Zandvoort Museum wordt er in het uh, Pop-Up Museum en het Raadhuis een poppentheater gehouden. op zondag 27 febru februari om 1 uur. Uh, let op, dit is een gewijzigde datum, want het was eerst 20 februari. maar de voorstelling is verplaatst. Mike zorgt weer voor een gezellig theater in het Oude Raadhuis. De ingang is aan de Haltestraat. Iedereen is welkom. Wel graag van tevoren even aanmelden via info. Zandvoortsmuseum.nl. De kosten per persoon zijn... hou je vast... 1 euro, zowel voor kind... ouder of begeleider. Nou, dat is gaaf. Bijna voor niks. Bijna voor niks. Oké, okay, dankjewel. En uh, we hebben eerder... in de uitzending over gehad de, de verkiezingen... komen eraan. En wat uh, ook niet onvermeld... mag blijven, is uh, het volgende. De Zandvoortse media die hebben in samenwerking... met elkaar een website gelanceerd... waar alle artikelen en interviews die gepubliceerd worden op weg naar de gemeentelijke verkiezingen... Eh, die kun je daar terugvinden. De deelnemende media, dat zijn de Zandvoortse Courant... ZFM Zandvoort, Zandvoort in Zijt en de Zandvoortse Podcast... zij zullen alle informatie op de website Zandvoort kiest verzamelen... zodat de Zandvoorters heel belangrijk optimaal geïnformeerd worden... over de politieke ontwikkelingen en standpunten... van de kiesbare partijen in Zandvoort. Ook is er een, een, een poll op de website te vinden waarin de Zandvoortse inwoners kunnen laten weten welke politieke partij de voorkeur heeft. Doe mee in de poll zodat we inzicht gaan krijgen in hoe er gestemd gaat worden in Zandvoort. Uh, ik verwijs u eventjes, wilt u dat allemaal zien? Dan gaan we even op Google en druk in www.zandvoortkies.nl en dan komen we zelf verder uh, waar je wezen wil. En heel belangrijk uh, met het oog op de komende verkiezingen. Morrison was dat oud nummer al hoor. Ja, nou, zeker. Dat klopt ook wel een beetje oud. Ja, ik denk het wel. Ja, ja het wel, een beetje. Later is er we wel veel op de plaat gezet door andere artiesten nog. We hebben weer een leuke uitgangstip voor, uh, voor de jeugd. Uh, deze keer is het weer in Halen. Uh, als een echte schilder aan de slag met verf en een schilderdoek. Dat kan in de voorjaarsvakantie in museum Halen. Eerst wordt er bezoek gebracht aan het uh, Kees-Verbij-atelier. En uh, mm. hoe maakte deze beroemde schilder een portret of een stilleven? Dat? dat is allemaal te zien daar. Maar moet je opletten als je een portret gaat maken. En daarna ga je ook nog lekker zelf aan de slag met verf op doek. En natuurlijk mag je kunstwerk na afloop mee naar huis nemen. Wanneer is dat? Uh, vanmorgen is het al geweest. Even kijken. En hebben we hebben nog donderdag, uh, 24 februari. Van half tien tot elf uur. En de prijs is uh, tien euro als de kinderen mee willen doen aan dit festijn. Altijd leuk, toch? Ja. Ja. Wie weet zit er een schilder. Uh... Ja, gezellig. Na volgende, we gaan nog eentje van hier... Een laatst uitgebrachte cd van Anouk draaien... en daarna ga je het weer doen, neem ik aan Loes. Ja, okay. ja, ja, ik heb daar zin in in het weer. Ja, ja. Still unsure of what our future holds Gotta let go of things we can't control Yeah, in the darkest hours of the night I wonder what's the best use of our life. I got what you want and then some more I got what you need and then some more With every rising moon, I know I was born eigen Anouk. Uh, ja, gaat het weer zo doen, maar eigenlijk, uh, opvallend dit, terwijl de horeca is zo blij zijn dat ze weer opengaan, is het ook wel weer wat gesloten natuurlijk, want we zien hier dat uh, burgemeester David Molenburg, uh, die heeft afgelopen week per direct voor de rest van het weekend uh, café De Klikspaan in de staat al afgesloten. Mm -hmm. Daar is vanwege een vechtpartij ontstaan, zowel in het café als daar buiten, en uh, de burgemeester nam dit besluit vanwege ernstige verstoring van de openbare orde. En begin volgende week zal er een gesprek met de uitbater plaatsvinden om de ontstaande situatie te bespreken. Ja, dan denk ik weer een blaadje je, je open bent en dan ga je zo weer de deuren dicht gaan gooien. Ja, ja maar ergens is dat natuurlijk een beetje lullig. Hè? Ik neem aan dat een eigenaar of uitbater daar niet op zit te wachten. Ik bedoel, het gebeurt je omdat je. Uh, gasten binnen hebben, die gaan met elkaar aan het knokken. En, uh... Ja, maar het is een regel die overal geldt. Dat geldt in alle steden momenteel. Uh, er worden harde ja. maatregelen genomen tegen de uitbaters, tegen de, de, de eigenaren van de zaken. En ja, de kinderen discussiëren, terecht of onterecht. Het is een regel die ze hebben. En, uh, ja. Ja, het is ja. natuurlijk heel, lam, heel jammer voor dat soort het mensen. Het uh, is wat het is, maar ik, ik denk toch van ja... Dan, uh... dat is anders maar ja. Goed. We gaan het over de weer hebben. Laten we het maar doen. Want uh, het, uh, het weer, het ziet er goed uit hoor Jan hoor. Nou gelukkig maar. Ja, ja, het is alleen zo jammer, ik moet wel dat, wil ik wel even bijvermelden. vermelden. Dat er, er blijkt dus weer olie op het strand te liggen. Voor oh. uh, de mensen uh, zoals ik, die heel graag met hondjes op het strand lopen. Uh, wees gewaarschuwd, er ligt weer olie op het strand. Uh, dan nu het weer. Uh, vanmorgen scheen uh, de zon en uh, het was ook heerlijk vanmorgen... Maar de bewolking neemt toe en vanmiddag zal er regen vallen. Aan het eind van de middag breekt de zon wel weer door. Er waait een matig, later op de dag, vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt ongeveer 10 graden. Vanavond waait de wind uit het noordwesten. En is matig tot vrij krachtig. En komende nacht neemt de wind gelukkig weer af. Het klaart breed op en het koelt dan wel weer af naar de graad of 4. Morgen is het prachtig weer met volop zonneschijn. Er waait een matige zuidwestwind en het wordt 10 graden. Donderdag overheerst de bewolking en na een droge ochtend vallen in de middag de buien. De zuidwestwind is matig tot vrij krachtig en het wordt ongeveer 9 graden. Ook vrijdag trekken buien over de regio. Er staat weer een stevige wind en het wordt 8 graden. Voor het gevoel zal het uh, echter wat uh, kouder aanvoelen. In het weekend is het droog en schijnt de zon flink. De nachten worden kouder met kans op vorst... en overdag stijgt het weer naar 9 graden. Na het weekend lijkt het droog te blijven met geregeld zonneschijn. De temperatuur wordt hoger en stijgt naar waarde omstreeks 11 graden. Dus er gaan de dubbele cijfers in. Het ziet er allemaal goed uit. Maar, Laten we... Ben je een beetje een goed brengen eigenlijk? Hè? Ik ben, ja, ja, ja, de, ja. De, daarom deed ik dat ook met liefde vandaag. Dat ja, ik ook een beetje door, denk ik, in mijn stem. Maar ja, wees wel uh, voorzichtig met de hondjes op het strand... tegen de olie. Oké, okay, we gaan uh, verder. so i feel nothing's like it used to be sometimes i wish i could turn back time impossible as it may seem but i wish i could so bad baby quit playing games with my Want uh, tijdens de stormachtig weekend heeft de organisatie van het jongerendebat een nieuwe datum kunnen vaststellen. Op dinsdag 1 maart gaan de deelnemende partijen met elkaar in debat over de toekomst van jongeren in Zandvoort. En de presentatie is in handen van Robin Koning en de ons welbekende Jelmer Koper. Vanaf half zeven is er inloop en om 7, uh, om 7 uur start het debat en er is plek voor 50 mensen publiek. De consumptie is voor de eerste drie drankjes gratis. Eh, hapjes worden tijdens het debat rondgebracht. Het debat eindigt rond 9 uur. En na afloop is er ruimte voor een nazit in informele setting. En dan is de consumptie op eigen kosten. De hele uitzending is dan te volgen van een, via een livestream op zandvoortkies.nl. En gezien de dan geldende coronamaatregelen kunnen we wat meer publiek binnenlaten. Wil je verzekerd zijn van een plekje? Dan eh, meld je aan via mail. Zandvoortkies.nl ik herhaal mail.zandverkies.nl. En voor deze een oproep, want het is nog heel belangrijk. We blijven natuurlijk zeggen: de jeugd heeft de toekomst. En dan nog maar één keer Yves uh, ons Het spijt me. Het spijt me, ja, echt. Werd ietsje later dan ik had gezegd Maar ik ben echt alleen naar huis toe gegaan Ik zweer je, ik heb haar verleiding weerstaan Veel voor je vechten, maar waartegen weet ik niet. Je kan het niet aan om jou zo te zien staan. Denk jij nu echt dat ik je zomaar laat gaan? De stilte, de stilte maakt me gek. Als ik je bel, negeer jij mijn gesprek. Wat ik nu wil, zijn jouw lippen op mijn mond. Maar alles wat ik zie, zijn de scherven op de grond. Voor jou. Goed. Oké, okay, oké, okay, ja. Ja, ik zie helemaal mooi druk. nummer. Sorry, ik ja. vond weer een mooi nummer. Ja, oude nummer al van hem, maar uh, wel mooi, ja toch? Ja. Uh, nou, we, we ik denk nog één nummer kunnen we draaien voor we eruit gaan, en dan doet uh, is een duetje. Ja, met uh, Patty uh, en Astin. Uh, komt er een einde aan deze twee uur uh, gezellig... hopen wij uh, lunch doen op deze dinsdag 2222022. Mooi, hè? Ja. Oké, okay, ja, we, we gaan vanavond uit eten, heb ik begrepen. Uh, ik denk het, ja. Ja? Oké. Okay, Oké. Okay. Ja. Uh, nou, dus we hebben het uh, <laughs> gezellig had zo. We hopen over de luisteraars natuurlijk. Ja, dat hoop ik ook. Dat is het belangrijkste dat de luisteraars het leuk vonden. Dat bedoel ik maar. En zijn de wensen kunnen ze dat opsturen en laten weten ons. En uh, Wij willen alle muzikale wensen best. Het uh, uh, uh, recept uh, blijft staan tot volgende week. Vanavond gaan we uit eten. Nou gaan we uit eten, in ieder geval. Ja. Jan trakteert. Ja, trakteert. Ja, ja. zeker. Ik geef een publiek open. <lacht> Nou, nogmaals lieve luisteraars, dankjewel voor het ja. luisteren van deze dinsdag. En uh, Luce en ik die hebben het weer met veel plezier gedaan. En wat ons betreft uh, graag tot volgende week. Tot volgende week. En begin uh, uh, onze slogan, denk aan elkaar en uh, blijf gezond.